De edelsteen van 12.76 karaat is de grootste en zuiverste roze diamant die in 26 jaar tijd in Australië is opgegraven. De diamant werd gevonden in de Argyle Mine in West-Australië, waar meer dan 90% procent van de roze diamanten vandaan komt. De diamant wordt de komende 10 dagen geslepen en gepolijst en zal later dit jaar worden verkocht.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 see your face Heart doesn't show, but it'll pay as you grow. It's no stranger to. van India Tonight, je hoorde de jazzmuzikant James Faradhi... met de Phil Collins-hit. Goedemorgen allemaal, goedenacht, goedenavond. Het is maar net uh, welk deel van de nacht je op dat moment bent. Ben je nog van uh, gisteren, dan is het goedenavond. Dan ben je alweer vanmorgen, dan is het uh, go goedemorgen. Goeienacht, het is in. inderdaad de nacht in het anders. Het muziekprogramma op radio 1 tot 6 uur. Met, zoals gebruikelijk, eigen opnamen. En in ieder geval in dit uur ook aandacht voor... een gedeelte uit Spekers met koppen van afgelopen zaterdag. En als je denkt van, jeetje, wat klinkt die stem rafelig. Ja, <lacht> ik heb een excuus. Ik kan het uitleggen! Uh, ik heb namelijk vanop de afgelopen week uh, uitbundig carnaval gegeerd. En dan kan je dat hebben. Dit is Gabriel Rios. Van hem is een verzamel-CD uitgekomen. Wat heet de verzamel -cd? een verzamel-CD? Een dubbel-CD. Dit staat erop. Que no puede Si donde quiera, se Su gata no, lo va a buscar. De noche brinca la vera que está detrás de su casa. A ver si puede fumarse allá, sin que ya lo pueda ver. Y no tan pronto está de fiesta. Silvestre felino tiene que echar a correr. Esto sea serio, mi amigo. Oye, qué lío sé va a formar cuando su gatita sepa y es tan simple la razón el que a su gata le cuenta el que a su gata le cuenta no es nada más que un lado Zolang, of liever gezegd, zo oud is hij ook nog niet en zo lang hij ook nog niet uh, aan de weg. Maar er is al wel een verzamelscd uitgekomen. Een verzameld dubbel cd zelfs van deze uh, Puerto Ricaan. die een hele lange tijd in Gent heeft gewoond. In uh, België. Gabriel Rios in Gent heeft hij, of Gent, in Gent. België heeft in ieder geval wel een hoop uh, hits gehad. Een hoop hits. In ieder geval de moeite waard om daar een uh, verzamelcd van uit te brengen. Maar het leuke van dat album is dat er een. CD'tje bij zit en daarop zitten allemaal opnames die uh, nooit eerder zijn uitgebracht. Uh, dat CD'tje, onderdeel van het album Two Compilations, uh, bevat ook bijvoorbeeld radioopnames. Er zitten ook een paar opnamen van uh, 3FM bij. En wat ik zie zojuist niet horen, dat heette dan El Araton van Gabriel Rios. En dat is dan ook zo'n ding wat tijdelang op de plank is blijven liggen, maar door deze heruitgaven. Een single is geworden, zelfs Gabriel Rios El Raton. Deze dame heeft een paar concerten gedaan de afgelopen dagen in Nederland. Sharon Jones. jaar geleden, maar als je het zo hoort, dan denk je van nou, het zou de jaren 60 kunnen zijn. Je hoorde Sharon Jones en de Deptones, die dame die afgelopen, nou, de afgelopen weken, die in de afgelopen dagen voor een paar concerten in Nederland was. Ze was te vinden met haar band, die Deptones, in Paradiso en ze trad ook op in Utrecht en Tivoli. En wat je van haar hoorde, dat heette Tell Me. Want you back.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 Komen ze niet? Come on, come on, come on. Yeah, yeah. Nou, ze weten de spanning er wel in te houden. De mannen van de Rolling Stones, gaan ze nu wel optreden of niet optreden? Daar zijn nog steeds alle twijfels over. In ieder geval, er gingen al geruchten dat ze eventueel zouden optreden... omdat het namelijk dit jaar precies 50 jaar geleden is... Dat ze zijn opgericht en dan komen daar bovenop nog eens een keer geruchten... dat ze zijn uitgenodigd om op te treden bij de opening van de Olympische Spelen. Uh, in Londen komende zomer en de geruchten houden maar aan. <laughs> nou, uh, afwachten maar. Het zou wel leuk zijn. Trouwens is het sowieso leuk uh, die opening en ook de afsluiting van die uh, Olympische Spelen dit jaar. Want dat... Uh, als ik zo het programma bekijk, dan uh, lijkt het meer op een popconcert dan uh, de opening van een sportmanifestatie. Met al die artiesten die er komen. Maar ja, daar hebben ze in Engeland natuurlijk ook een uh, groot reservoir van. Van uh, hele goede popartiesten. En, dan zou ik er ook gebruik van maken. <laughs> al of niet misbruik. Dan acht dan is op varen Radio 1. Dit is een Nederlandse band Color One. Let's go stand in the middle and open your eyes. Take notice of the things circling by. See all the things in such a different light. Well, I'm so glad that you are by my side. See us talking along the harbor side, or walk into the park just a lie. We rest our heads next to a bottle of wine. Oh, meet up with friends tonight. een oneerlijk verdeelde in Nederland. Ja, nee. Mensen die denken te kunnen zingen en alleen maar kunnen zingen, die krijgen alle aandacht omdat ze meedoen aan talentenjachten en bandjes die worden wat dat betreft. Uh een beetje ongesneeuwd door al dat gedoe van die talentenjachten. Met deze bijvoorbeeld, Color Ones, een uh, fantastische groep. Hele leuke uh, cd's gemaakt met uh, de open, zo leuke liedjes. En dit was daar één van wat ik niet hoor. Liedje dat heette namelijk Barcelona, Color Ones uit Utrecht. Je gaat er nog meer van horen. Zo dadelijk hoor je wederom Stef Bos. Die had je zojuist al een krap uur geleden bij Hilke Span maar eerst even iets van een groep die heet We're From Barcelona. <middels> It's a feeling that we don't understand But we're gonna give it to you We're for the start Hilton Barcelona, elf uur in de avond. Een zeer geslaagde zakenman, zit Ziel alleen. Hij heeft hier op een beurs, de hele dag vergaderd. En nu kijkt hij uit verveling, doelloos om zich heen. Zijn ogen dwaal dwalen af naar een dame in de hoog.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 Is het huis waar hier is het huis waar de heimwee woont. Hier is het huis waar de heimwee woont. Hier is het huis waar de heimwee woont. Zie ze lopen hier die man, kleurloos tussen koud en warm. Met hun zwarte hakte met hun ziel onder hun arm. In dit hotel regeert de leugen. hier is de tederheid ontroond. Hier is het huis waar de heimwee woont. Never been to Spain, but I kinda like the music. See, the ladies are insane there, and they sure know how to use it. Worden je Three Dog Nights? En daarvoor ben je natuurlijk Spanje. En in Spanje was het in ieder geval wel die zakenman waar Stef Bos over zong. In Hilton, Barcelona. Stef was die dat zong in 1994 en het verscheen op zijn CD Vuur. En daarvoor had je dan het Zweedse gezelschap. I'm from Barcelona en die zanger We're from Barcelona. Uh, er is een nieuwe cd uit van Amos Lee. Wat heet nieuw? Er is vorig jaar een echte nieuwe cd uitgekomen van Amos Lee... onder de titel Mission Bell. Niet alle songs die destijds zijn opgenomen voor dat album zijn op een cd... of liever gezegd op die cd uitgebracht... maar er is nu verandering in gekomen. Dat is een klein CD uit met zes songs... met dat restmateriaal van die Mission Bell sessies... Dus een van die liedjes een hele leuke leuke, say goodbye. Like a you don't have to speak, I can see it in your eyes. Say no more Say goodbye You've been Holding Back the tears, baby You've been hiding All you heard You've been wrestling With your tears, baby Meanwhile I'm Dealing In the dirt You don't have to See it in your eyes, say no more. Say goodbye. You don't have to speak, I can see it. Mission Bell Sessies, daar komt dit vandaan. En het is verschil op een uh, nieuw cd met daarop zes songs. Het restmateriaal dat vorig jaar is zo opgenomen, maar destijds niet is uitgebracht. Jorden, say goodbye van die Amos Lee. Dit is mooi. Kathleen Edwards, de naam van de zangeres, komt volgende maand naar Nederland toe voor een optreden. heeft een album gemaakt onder de titel, de Franse titel, Voyageur. Geen chansons strop maar wel hele fijne songs. Zoals dit Change the Sheets. Ik vind het leuk. En ze komt ook naar Nederland toe. 3 maart zal dat zijn. Dan zal ze een optreden geven in uh, Paradiso. Naam van de zangeres Kathleen Edwards. Een mooi liedje staan op dat album Voyageur. En dit is daarvan de single. Een meisje met een gitaar. In de nacht klinkt anders en hier is een meisje met een piano. Carlton van tien jaar geleden met de Thousand Miles. Het meisje met een vleugel. Ik neem je mee naar afgelopen zaterdag. Tussen 12 en 2 heb je op radio 2 dan speakers met koppen en cabaret. Dat is toch naar Nederland gekomen. Een meerderheid van de Tweede Kamer vroeg minister opstelde om de man uh, de toegang tot het land te ontzeggen. Maar opstelde noemt de uitspraak van iemand verwerpelijk. Maar het zag niet voldoende grond om hem op voorhand uit ons land te weren. Op de Vrije Universiteit was hij niet welkom, maar het debat in de balie ging wel door. Hij zou eigenlijk meteen weer terug gaan naar Londen. Maar hij is gebleven. Sterker nog, u ziet dat hij zit naast mij aan tafel. Samen met de heer uh, Jos van Warmelingen. Uh, meneer El-Haddad, waarom bent u gebleven? Uh, omdat er in het leven voor mij twee dingen echt belangrijk zijn. Vertel. Uh, sharia, dat is één. Klopt, daar heeft u het gisteren over kunnen hebben. Sharia, wat is nummer twee? Carnaval. <lacht> u bent moslim, imam, sharia geleerde. U, u, u, u viert carnaval? Zeker, zeker. Al tien jaar samen met Jos. Uh. Ja, ik begreep al niet wat uh, die man daar deed. Uh, uh, uh, wat de relatie was met die man. Ja, ja, ja, ja, ja. carnaval, hè? Ja, of niet ja dat. Ja, zeker, zeker. Ja, la, la, la, la, la, la, ja, la, la, ja, Zo gaat dat, la, la, la, ja, la, la. Ja, ja. Al tien jaar op rij komt had dat deze kant op. Om met ons te carnavallen. We bouwen samen aan de praalwagen. Uh, we zoeken samen een leuke outfit uit. Uh, helemaal geweldig. Helemaal goed. Ja, ja. Wat, wat, wat heeft u voor wagen gebouwd uh, dit jaar? Ja, wat is het geworden? Hè? Het is een platte kar met een enorme constructie van papiermaché en ezerdraad. Mm -hmm. ja, een naakte vrouw staat erop, sowieso. En verder, ja, als ik er 10 minuten bij sta, dan heb ik 12 flessen bier op. Dus vraag mij niet wat het is geworden. Haddad, dat, wat is het eigenlijk geworden? Uh, het is een naakte vrouw die wordt gestenigd door haar familie omdat ze overspel heeft gepleegd. Oh, toch! <lacht> toch! <lacht> Oké, okay. wat is dan die poppen die, die met een touw om zijn nek achter de wagen wordt getrokken? Dat is een homo. Oké. Okay. Oké. Okay, uh, en, en de organisatie gaat hiermee akkoord? Ja, nou ja, goed. Een uh, prijs gaan we er niet meer winnen. Maar we hebben wel de tijd van ons leven, of niet, Haddad? Uh, zeker helemaal geweldig. Hulala, ja, dat is ja, dat is, ja, En gooien ja, dat is... jullie ook uh, snoepjes van de wagen naar de kinderen? Nee, nee, nee. nee, nee. De iemand die houdt heel erg van kokkerellen, Dus we zullen niet complete maaltijden langs de route. Oh. Wat, wat gooien we deze keren, Haddad? Uh, Een couscous met lamschakt, pijpertjes, kanel, gedroogde pruimen en knoflook. Uh. En dat vinden de organisatoren ook goed? Ja, sommigen vinden het niet goed. Die vinden het te pittig. Maar ja, Haddad die zegt zelf ook, eh, ik kan niet iedereen bekoren. Ja, maar hij zegt ook andere dingen. Gisteren zei we in de Bali dood aan de afvallige. Eh, Jos, wat vind jij daarvan? Nou ja, ik denk dat Haddad daar wel een punt heeft. Hè. Vorig jaar is mijn broer Nico van de praalwagen afgevallen. Hartstikke dood. Maar ja, goed dat is carnaval hè. Ja, en, en kan de imam een beetje carnavallen? Jawel, jawel, jawel. Hij is alleen verschrikkelijk snel bezopen. Ja, en dan is hij gewoon niet de gemakkelijkste. Eerlijk is eerlijk. Ja, ik, ik drink eigenlijk nooit, hè. Alleen carnaval is anders. Hè. Ja, dat kun wel zeggen, ja. ja. Negen van de tien keer staat hij te vechten... of hij staat op zijn gemak Ricky te vingeren tegen de kerk. Uh, wie, uh, wie is Ricky? Zijn vrouw. Nee, nee, dat. Ricky is mijn dochter. Jouw dochter? Ja, ja, goed, maar dat geeft niks. Het is carnaval, hè. Oké, okay, ik wil toch een beetje gaan afronden. Uh, Jos, gaat u genieten van de carnaval? Absoluut, ja. Het is prachtig om te zien hoe de carnavalcultuur bij elkaar brengt. Daar ben ik Haddad heel erg dankbaar voor. Tot slot meneer Haddad. Uh, wat vinden uw moslimbroeders ervan dat een laveloze imam op een van maché couscous staat te gooien en een homo met zijn gezicht over het asfalt wordt getrokken? Ja, ach, pralwagers, uh, gekke pruikers, schmink. Tja, ze vinden eigenlijk een achterlijke cultuur. Ja. Goed, ik dank u wel bij hartelijk. Alla, fe. Alla, Het wil nou echt de oogste 10 lekker komen. Ik mag op veel schinden en ook knippen te betalen. Kunter net nog zonneblieën beeldstof. Stel oh, alleen ja, aan, man zoekt er toch nog een meij man. Wie denkt er nou ze vooral aan de hoes toekom? Oh, Belemaal, bestel, bestel maar, bestel maar. Je weet dat ik het niet kan noten. No heb je ze dan. Vrien, maar vrien, bestel maar. Bestel maar, bestel maar. Je weet dat ik het niet kan lopen. Nog even tussen dan het begin. De wat weet ik langs de brood? Bestel maar, bestel maar. Eigenlijk ging carnaval, liet je maar wel veel tijdens de carnaval te horen in het zuiden. Zeker in het Limburgse zuiden. Bestel maar van Rowan Hase. En daarvoor had je dan een fragment uit Spijkers met Koppen van afgelopen zaterdag. Ja, toen moest het carnaval nog beginnen. Met onder andere Dolph Jansen meer fragmenten uit Spijkers met Koppen van afgelopen zaterdag. Uit Leuks uit Spijkers met Koppen. Dat hoor je als je nog een tijd blijft luisteren. Na de nacht Dan het namelijk tussen 4 en 5. Tussen half vijf en vijf, om precies te zijn. De volgende zangeres die heet Sharon van Etten. Dat klinkt behoorlijk Brabants, maar het gaat toch maar dame uit New York. En mooi zingen kan ze ook net zien, als dus, uh, Kathleen Edwards. Je hoorde Sharon van Etten, Nederlandse naam. Brabantse naam zou ik eens willen zeggen. En Sharon van Etten, die zong Leonard. Zo dadelijk dan hoor je het laatste nieuws met uh, Marian Koekoek. Maar tot die tijd nog even iets nieuws. En het nieuws komt van Calvin Harris. I feel so close to you right now. It's a force field.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 Stopping us right now, I feel so close to you right now stopping us right now. And there's no stopping us right now. I feel so close.